De politie zegt dat de demonstranten zich verzetten tegen hun arrestatie. De meesten zouden zijn aangehouden omdat ze het verkeer hinderden. Onder het motto Occupy Wall Street bivakeren de betogers al een week in een tentenkamp. Ze zijn geïnspireerd door vergelijkbare protesten in Spanje. In Nepal is een klein vliegtuig neergestort met aan boord 16 toeristen en 3 bemanningsleden. Waarschijnlijk heeft niemand de crash overleefd. Het zou slecht weer zijn geweest. Het toestel van de Nepalese maatschappij Buddha Air... had een rondvlucht gemaakt boven het Himalaya-gebergte. En was op weg naar de hoofdstad Kathmandu toen het van de radar verdween. Er zouden vooral toeristen uit India in het vliegtuig hebben gezeten. Boze Indianen hebben in Bolivia de minister van buitenlandse zaken enige tijd gegijzeld. Ze deden dat tijdens een protestmars richting de stad La Paz. De Indianen zijn tegen de plannen van de regering... om een snelweg aan te leggen dwars door hun leefgebied in het regenwoud...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 Op een groot scherm zagen de moslims in Londen speeches van de Britse premier Cameron, VN-chef Ban Ki-moon en van de aartsbisschop van Canterbury. In de Spaanse regio Catalonië worden vandaag voor het laatst stierengevechten gehouden. In de Arena van Barcelona komt daarmee vanavond een einde aan een eeuwenoude traditie. Stierengevechten zijn in Catalonië pas per 1 januari verboden, maar dit weekend zijn de laatste gevechten van het seizoen. Alle kaartjes waren in recordtempo uitverkocht en zijn op de zwarte markt vijf keer zo duur. In de Verenigde Staten wordt begin volgende maand de oudste nog rijdende auto geveild. Het is een Franse auto uit 1884 met de bijnaam Lamarquise. De auto rijdt op stoom en het duurt drie kwartier om hem op gang te krijgen. Lamarquise is te koop op de jaarlijkse Hershey-veiling in Pennsylvania en moet volgens de catalogus 1,8 miljoen euro opbrengen.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 Het weer, eerst lokaal wat mist, later breekt overal de zon door. Het wordt 20 graden aan zee tot 24 in Limburg en er staat een zwakke zuidenwind. Na vandaag blijft het stabiel zomerweer, maar morgen is er een kleine kans op een bui. Dit was het NOS Journaal. Wat ik fijn vind aan Regiobank? Nou, het persoonlijke en vertrouwde. Mijn financieel adviseur kent mij en ik ken hem wel zo prettig. En ik krijg ook nog eens een hele aantrekkelijke rente op mijn spaarrekening. Ja, bij Regiobank krijgt u altijd persoonlijk advies. Ga naar regiobank.nl voor uw lokale adviseur. Wij zijn uw bank. Regiobank. Een must voor elke HR-professional. Performa, met 200 gratis workshops en 10 masterclasses. Kom naar het grootste evenement voor personeel en organisatie. Kijk op performa.nl. Ja, bij ons krijgt u ook een aantrekkelijke spaarrente. Doe de rentevergelijker op regiobank.nl.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 Ja, maar ik, ik weet dan dus echt nooit waar ik moet beginnen bij zoiets. Hè. Ja, knip me door hoor. Nou, zo moeilijk is het niet. Kijk, een waterlot die begint bij een horizontale stam. En alles wat omhoog groeit, ja, dat is je gewoon weg. Ik sta hier uh, natuurlijk bij het kapitol op landgoed Schapenburg. Samen met boswachter Johan van Galenlas. En hij is aan het snoeien. Een uh, appelboom, hè, om precies te zijn. Ja, een, een glorie van Holland. We hebben, ja, We hebben hem vorige week net geplukt... Dus het is nu tijd om even het waterlot, wat zich afgelopen zomer heeft gevormd, eraf te halen. Een waterlot, zijn die grote sprieten die zo recht omhoog gaan. Ja, die horizontaal omhoog gaan. Want als die te, te dik worden, dan hebben we volgend jaar geen snoeischaar nodig. Maar een zaag, ja, dan, ben je wel, dan zijn we al veel te laat. Zit jij niet op te wachten? Nee. En dan nou weet ik zeker dat hele volkstammen, luisteraars, vroege vogels in hun bed liggen op dit moment. En denken, waar is die beste man mee bezig? Want snoeien, dat hoor je toch te doen in de winter? Maar nu begint het tune en het antwoord op die vraag Dat gaan we zo meteen horen. Even kijken hoor, zal ik even een zaagje pakken zo, help ik ook even. Goedemorgen. Bent u er ook zo aan toe? Na een weekje Prinsjesdag, miljoenennota en algemene beschouwingen. naar de poedels en de schoothondjes en de mannen die normaal moeten doen... een blik op de wereld buiten de Haagse Arena... waar de natuur nu definitief afscheid heeft genomen van de zomer en de vogels zich weer volop laten horen na een periode van rui. We dienen nu u meteen maar een stevige dosis antiserum toe... in de vorm van boerenzwaluwen, de fenolijn en we gaan naar buiten. Welkom in tuinreservaten... Ja, want buiten hier bij het kapitool uh, staan uh, nog steeds boswachter Johan uh, van Galenlast en Janine. Uh, en die zijn aan het snoeien. Nou, de winter is voor veel mensen tijd om flink te gaan snoeien. Maar dat is dus niet altijd even goed voor de bomen. Sterker nog, volgens de man die hier naast mij staat en die nu weer een scha in een takje zet, Johan van Galenlast, boswachter hier bij Schapenburg, is de beste tijd om te snoeien in de zomer of de herfst. Maar waar komt dan toch dat misverstand vandaan, Johan? Dat we dat per se in de winter moeten doen? Nou, dat komt eigenlijk zo omdat die hoveniers die zijn in de zomer zo ontzettend druk zijn. En die tuinmensen. Dat ze eigenlijk geen tijd om te snoeien in de zomer. Er staat ontzettend veel onkruid. Er is van alles te doen. Er moet geplant worden, er moet geschoffeld worden. En het snoeien, daar ja, hebben ze nou geen tijd voor. En juist uh, in de winter is er heel veel tijd. En dan, gaan ze, nou, dan zullen we dan maar gaan snoeien. Ja, maar het voor... is een beetje zo'n winterschilder-principe. In, in de zomer doen we de buitenkant ja. van het huis en dan binnen. Ja. Doen we in de winter? Ja. Maar ja, zo is het natuurlijk niet. Want die boom, ja, die, uh, die, je maakt dus uh, wonden en die wonden moeten genezen. En die kan alleen maar genezen als die boom nog groeit. En in de winter dan staat hij stil, want de, de bodemtemperatuur is zo laag... dat hij, uh, hij stopt er even mee. En om die wonden goed te laten genezen, dan mag je eigenlijk tot aan deze week nog snoeien. En dan moet je weer even wachten tot uh, het, het, het volgend jaar zomer. Want dan kunnen die wonden pas, uh, pas goed genezen. Dus voor alle duidelijkheid, om een boom terug te snoeien is de zomer de beste tijd. Ja, dan zie je het wel wat minder goed, maar de boom die geneest veel beter. Want er zijn zelfs uh, fruitsoorten, die mag je pet niet in de winter snoeien. Want er zijn heel veel schimmels die door de, door de lucht zweven. Als die op een wond komen, dan raken ze geïnfecteerd. En dan krijg je bijvoorbeeld de loodglans bij de, bij de pruimen. Ja, en ja, dan worden die pruimen worden ziek. Nee. Loodglans, dat is inderdaad, ik ken het ja, ik ken het woord niet, maar ik weet precies wat je bedoelt. Het dus... is zo'n glans, zo'n laagje over de pruimen waar je niet op zit te wachten. Nee, en dat moet je, dat moet je zien te, te voorkomen. En daarom moet je ook in, in de zomer snoeien. Uh, notenbomen laten nu een uh, vruchten vallen. Dus wil je nu nog een zware tak uh, van, je, van je boom afhalen, omdat er, om wat, wat voor redenen ook. Dan zou ik het uh, nu doen, want als je daar te lang mee wacht... dan begint hij weer te, te bloeden. Ja. Ja, en dat, dat, dat, dat stopt haast niet. En dan uh, wordt een boom helemaal weer uh, verzwakt. Ja. Dus doe het op het moment dat het moet. En dat is dus niet altijd in de winter. Nee, nou, ik vind het behoorlijk ingewikkeld. Want je bent nu deze appelboom nou, ben je aan het snoeien. Dit is niet ja. terugsnoeien, maar dit is echt een beetje dat waarom... trimmen eigenlijk. Trimmen, ja, het is een beetje... Ik uh, een beetje netjes maken. En anders worden die takken zo dik en die vragen dan zoveel voeding... Maar waar ja. moet ik nou op letten? Want ik sta dan met mijn schaar bij zo'n boom en ik denk waar te beginnen, Johan? Waar te beginnen? Nou, we beginnen altijd, uh, tenminste ik begin altijd bij de onderste takken. En dan ga je kijken van waar staat er een tak recht omhoog en wijkt in groei af van andere takken. Mm -hmm. En dan snoei ik hem zo kort mogelijk van de stam af. Om... Maar het mag ook weer niet tegen de stam aan? Nee, mag ook niet tegen de stam. Nou, bij Waterlot juist wel, omdat uh, zelfs helemaal onderin kunnen er uh, slapende knoppen zijn. Als je die laat zitten, dan komen er volgend jaar weer nieuwe scheuten aan. En dan kan je volgend jaar nog een keer wegknippen. Ja, dus ook die slapende knop die moet, je, moet, je knotten. Die moet je knotten. Ik pak ook even een schaartje erbij. Dan doe ik even mezelf nuttig maken. Zo. Heb je, heb je specifiek ja, zo'n snoeischaar? Maar verder, waar moet je op letten bij, wat betreft gereedschap? Ja, en dan moet er natuurlijk een, een, een goede schaar zijn... waar je eigenlijk alle onderdelen kan vernieuwen. Nee, uh, geen uh, goedkope schaar, want hier kan je echt uh, elk onderdeel vernieuwen. Ik kan een veertje vernieuwen. En ook kan. gewoon een nieuwe schaar kopen? Nee, dat is natuurlijk zonde. Hè? Je kan hem zelf slijpen. Je kan er jaren mee doen. Ik, ik, ik werk hier al uh, of 15 jaar mee. Echt toch, waar? Toch zonde, hoor. Met deze schaar? Ja. Echt waar? Oh, je ziet er helemaal nog niet zo oud uit. Nee, maar je moet hem elke week even uh, verzorgen. Uit elkaar halen, olieën uh, en slijpen. Nou, er komt nog heel wat bij kijken bij dat snoeien. Uh, ja, er komt heel wat bij kijken. Dat vraagt uh, toch wel het, uh, de nodige ervaring. Wat is nou de meest gemaakte fout bij het snoeien? De meest gemaakte fout, te veel snoeien. Ja. Uh, we zeggen altijd maximaal uh, 20 procent. Uh, maar bij snoeien moet je altijd zorgen dat je, dat je het iets minder doet. Want snoei is groei. Dus alles wat je eraf haalt, groeit er even hard weer aan. Dus, ja, het is lezen van de boom. En dat is natuurlijk niet iedereen weggelegd. Dus goed kijken van, ja, hoe groeit mijn boom? Hoe reageert hij op het snoeien? Begin dan altijd voorzichtig. Haal er eerst maar een procent of tien uit. En kijk wat zo'n boom doet. Ja. Oké, okay, dus als ik jou hier dit takje, deze staat hier rechtop. Ja. En dan bij de stam. Bij de stam. En dan... Even kijken. Ja, ik doe nu met links, hè, want rechts houdt de microfoon vast. Dus dit weet je beetje... Zo. Zo, ja. Oké. Okay. Maximaal 20 Maximaal. En dan kan het niet misgaan, maar wel altijd opletten welke boom het natuurlijk is. Ja. ja. Dat zal ik zeker doen. Okay, nou, dankjewel. Ga nog even... Ik zou zeggen pak de zaag erbij. Ja, ja, niet te drastisch het. natuurlijk. Hou het bij die 20 Dan hebben we volgend ja, jaar handen. ook weer een mooie oogst. Dank je wel, Johan. Succes. Ja. ja, ik zie daar nog wel een waterlotje. Die wacht er wel af. Nou, nou die ga ik nog even tegen. Ha, <laughs> ha, De London Mozart-players luiden een prachtige dag en misschien wel de allermooiste dag van het jaar. Het Allegro Molto uit de symfonie in D-groot speelde zij van de Engels componist Samuel Wesley. De natuurkalender. De eerstelingen van deze week. Het is herfst, het is buiten al weken goed te zien. Het blad van de berk en de eik is al verkleurd in geel en rood. En veel populieren zijn helemaal kaal. En de meeste trekvogels zijn inmiddels onderweg naar warmere oorden. Wat werd er deze week zoal gemeld op onze fenolijn 0356711338? Aantje Paul aan het Steeltjeskanaal in Zuidoost-Drenthe. Vorige week verlieten de laatste boerenzwaluwen onze paardenstallen. Gisteren kwamen er nog zes over ons huis vliegen. En tijdens onze wandeling hier dichtbij waren er nog zeker 200 in de lucht. Met weemoed zie ik ze vertrekken. En volgend voorjaar zal ik met blijdschap de paardenstallen weer voor ze openzetten. Mijn naam is Liepje Hoekendijk. Gisteren zag ik daar toch ineens een beest lopen over de trottoir van de Lindelaan in Bussum. Hij ging mijn tuin in en ging midden op mijn grasveld zitten, pontificaal. Het was een vos. Een prachtig beest. En voor oranje en dan die witte wangen en een hele ondeugende, uitdagende uitdrukking op zijn gezicht. Je kon zien waar hij zijn reputatie aan te danken heeft. Goedemorgen, gesprek met Loos Link uit Den Haag, Vogelwijk. Het afgelopen zondag zag ik tot mijn verbazing... dat zowel in mijn Forsitia als in de winterjasmijn... enige gele bloemetjes te zien waren. Met Marjolein Boekhoven te dieren. Zaterdag kwam ik tot mijn grote verbazing... een kalmia in bloei tegen. Deze prachtige struik bloeit meestal in juni... net na de meeste rhododendronsoorten. De knoppen van deze roze bloeiende struik... Lijken net toefjes slagroom. Een heel leuk gezicht. En ook de bloemen met rode meeldraden tegen het roze vind ik altijd heel erg mooi. Met Herman Ras in Uitgeest. middag was ik met een collega op de Putten-Meuse-dijk om de vogeltrek te bekijken. Tot onze grote verbazing namen wij in de putten, het natuurgebied achter de dijk, een kleine trap waar... Ongelooflijk dat die hier voorkomt, in het Noord-Hollandse grasland, zeker een dwaalgast. Mijn naam is Rico Piepers. Om 11 uur s morgens, ik zie vanuit mijn zweefvliegtuig, op 600 meter hoogte, een groep van wel 50 ooievaars. Allemaal dezelfde kant op draaiend, en zo hoort het ook. Ze zitten nog een paar honderd meter hoger dan ik zelf. Ze verzamelen zich boven de zuidrand van het rechterense veld bij Dansen. Een magnifiek gezicht. Goedemorgen met Henk van der Kwaak van Volkstuin Terweer in Wassenaar. De boerenzwaluwen die de laatste maanden regelmatig luid luidkwetterend boven onze tuin cirkelden, zijn gestopt met rondjes draaien. Afgelopen donderdagochtend zag ik ze met kleine groepjes tegelijk in een rechte streep naar het zuiden vliegen. De herfst is voor mijn gevoel nu pas echt begonnen. En u heeft het gehoord, u kunt altijd bellen met de venolijn 0356711338... ook vanuit uw zweefvliegtuig. <gacht> u hoorde ze net al in de venolijn de boerenzwaluwen. 2011. Het jaar van de boerenzwaluw duurt nog tot en met 31 december. Maar voor de vogels zelf zit het er wel zo'n beetje op. De laatste vogels verzamelen zich deze dagen op grote slaapplaatsen om zich op te maken voor vertrek. Samen met Ruud van Beuzenkom van Vogelbescherming Nederland is Rob Buiter bij een grote slaapplaats aan de rand van het Gooimeer bij Huizen. Daar komen de eerste golven komen al over kwetteren Ruud. Ze vliegen nog heel erg verspreid. Hè? Ze komen van alle kanten. En dan gaan ze eerst in een heel groot gebied rondom de slaapplaats gaan ze nog fouilliseren. En dan uh, zie je dat de komende tijd de zon is nu bijna onder. Dan gaat het steeds meer concentreren op de slaapplaats. En straks zullen we hele wolken zien. De futen zijn nog druk bezig met de reproductie, zeg maar. De die, die zijn er echt helemaal klaar mee? Die, uh... Nou, niet helemaal. Dus op een enkele plek zitten nog boerenzwaluwen in het nest. Dat oh, ja, zo hoor. laat ja. nog? Ja, ja. ja, dat kan een derde lichtsel zijn. Hè. Zoals. Maar er uh, komt niet veel meer voor. hoor. Het gros is nu uh, op trek. Ja, dat ze verzamelen om, uh, voor een deel zijn ze nu nog aan het uh, insecten vangen. Ja. Maar ze komen hier vooral ook om te pitten in ja. het riet. ze komen slapen in het riet. Uh, Boerenzwaluwen zijn een beetje semi kolonievogels Ze broeden vaak in kleine groepjes in boerderijen Op de bruggetjes. Maar als het dan trektijd is, dan verzamelen ze zich in grote groepen. Ook tijdens het fourageren zie je vaak tientallen of honderden vogels. Maar slapen, dat gaat om duizenden, soms al tienduizenden. En in Afrika, soms al honderdduizenden tot miljoenen vogels. Kijk eens boven je. Hè? Ja, het begint snel te komen. Het is een prachtige heldere avond en je ziet nu al die donkere silhouetjes van de zwaluwen tegen de lucht afsteken. Een enkele huiszwaluw zit er tussen. En nee, daar boven het ja. water, daar gaat ook al een hele grote groep. Ja, komen we er al aan. Maar dat ze elkaar opzoeken, dat is uh, nou ja, wat je verwacht, uh, samen staan sterk. Ja, nou, er zijn eigenlijk uh, twee redenen die worden voor aangevoerd. Dat uh, dit soort vogels in grote groepen slapen. Ten eerste uh, wordt er gedacht dat als je met een grote groep bent... ben je veiliger voor predatoren. Hè? Dat is eigenlijk de theorie die je uh, het vaakst hoort. Maar um, ja, recent onderzoek uh, lijkt op te wijzen dat uh, ook een heel belangrijke functie is volgens een, uh, van het gezamenlijk slaap is de informatieoverdracht. En hoe dat dan precies werkt, dat weten we niet. Want volgende morgen dan, uh, dan vliegen die vogels weer naar de voedageergebieden. En hoe dat dan precies werkt, nieuwe vogels die komen dan... Uh, op de slaapplaats, uh, die zullen waarschijnlijk met vogels die er al langer zijn meevliegen. Van kom op jongens, wij weten goed voor uh, die Hoe dat precies in elkaar steekt, dat, uh, dat is een van de raadselen in de ornithologie nog. Maar het uh... begint nu snel, uh, snel meer te worden. Ja, zie je er nu, zijn er net. nu al duizenden hoor. Dat heb je niet door maar als je met de kijker kijkt zo, dan, uh, dan zie je gewoon dat er duizenden vogels uh, zijn. Duizenden zware. Moet je kijken, daar boven het water. Zie je dat? Op de vlieg. En nu wordt het spannend, want nu kunnen er boomvalken of sperros komen. Soms zien we ook wel eens een sperro die uit het bos komt. Dan... Verrassingsaanval. Ja, en die duikt dan gelijk de driet in. Maar die boomvalk die moet het van de open ruimte hebben. Die, die zie je dus uh, grote uh, bogen maken. En die probeert een, een zwaluw te isoleren. Ja, waar komen deze nu vandaan? Hè? Dat is dan de grote vraag. En waar gaan ze heen? Rij, het, hemel, het, het is alsof je naar een zwerre muggen mugge, zit te ja, kijken. Dat zijn allemaal vogels. Fantastisch, hè? Zo'n spektakel, hè? Zo dicht bij, bij de stad. Ja. Het is eigenlijk een, een rietkraag van niks. Het is tussen het fietspad en het water is het, nou ja, wat zal het zijn, een meter of twintig. Ja, het is wel een rietkraag die uh, heel vaak in de luwte van de, van de wind ligt. Hè? Omdat hij op de zuidkust van het Gooimeer ligt. En hoge bomen erlangs. Dus, uh... Hier moet je luisteren. Ja. Een kolkende massa van kleine stipjes boven je, dat gekwetter. Ja, dit, dit kunnen vogels zijn die uit Scandinavië komen, doortrekken. Die kunnen straks in uh, ja, West-Afrika zitten over een paar weken. Mijn hemel, uh... nee, nee, hoeveel zijn die er, joh? Ik schat nu zo'n vijfduizend uh, nou, zijn er wel hoor. Echt wel. Maar je ziet nu dat die hele wolk zwaluw, die hier boven is, die regen helemaal leeg. die ding. zo mooi. Het is een geweldige de tijd van, van heel vroeger, dat mensen dachten dat uh, zwaluwen aan het eind van de winter uit de modder tevoorschijn kwamen. Die tijd ligt ja, ja. Heel, heel ver achter ons. Maar er is ook nog heel veel onbekend van die Ja, er is nog heel veel onbekend. We hebben er echt tienduizenden boerenzwaluwen gerinkt, maar de, de, de kans dat er een ring teruggevonden wordt in, in, in Afrika is ontzettend klein. Er zijn heel weinig vogels teruggevonden. We weten wel dat een deel van onze boerenzwaluwen in West-Afrika overwintert. En dat bijvoorbeeld de Brits en de Ierse veel meer naar het zuiden gaan, maar ook vogels die bij ons doortrekken. Ze zijn tot in Zamme in Botswana teruggevangen. Het is echt gewoon zuidelijk Afrika. Ja. Heel zuidelijk Afrika. Ja. En daar zitten ze dus in, in slaapplaatsen van honderdduizenden tot miljoenen vogels soms. En die zwalen hebben het daar ook moeilijk, moeilijker gekregen, net zoals bij ons. Door verdroging, door uh, kappen van bos. En, uh, hier en daar worden ze ook nogal gegeten. Is een heel klein hapje, maar. Een heel klein hapje moet je horen joh ja nou, nu zit de gros al echt in het rieten ik kom maar een klein stukje aan Heel snel. <laughs> in, in een tijd van nou ja minuten is de wolk zwaluwen leeg geregend zit alles in het riet en is het eventjes een kakofonie van de kwetterende vogels die voor ons Maar jullie proberen als vogelbescherming ook iets meer vinger erachter te krijgen waar ze nou precies in Afrika blijven, nu met ja, een, een ja. soort zenderproject zeg maar. Ja klopt, die, uh, er zijn 50 boerenzwaluwen, zijn voorzien van een heel klein zendertje, en die uh, meet uh, daglengte, slaat die op en als ze dan terugkomen, zoals boerenzwaluwen die komen vaak in dezelfde schuur terug, dan kunnen ze weer afgelezen worden en dan kunnen we al aan de hand van de tijd en de daglengte kunnen we bepalen Waar die vogels ongeveer geweest zijn. Met een uh, range van 200 kilometer of zo. Of 100. Maar dat is echt fantastisch. We weten we wel veel meer naar, uh, waar ze geweest zijn dan al die jaren dingen. Is... Ja. Ja. Met een idee, hè, dat die vogeltjes van, uh, hè, wat zei je, 20 gram een beetje. Ja. grammetje dat die, uh, 18. Ja. Dat die gewoon uh, 10, 4, uh, 5, 5 6.000 kilometer voor de boeg hebben. Ongelooflijk, hè. Maar ja. ja. een flink deel ook weer terugkomt dan. Hè? Dat is het ongelooflijk. Ja. Zijn er veel van dit soort plekken in Nederland? Ja, die zijn er wel. Ja, ja, met name langs de randmeren. Oostwaardersplas is uh, vaak ook een grote slaapplaats. Er zijn ook plekken waar ze tijdelijk zitten. Met deze uh, locatie zitten ze al heel lang. Ja. En uh, eigenlijk altijd in riet. Ja. Genieten? Ja, zeker. Een mooie maanden bij. Prachtig, dat waren Ruud van Beuzekommer en Rob Buiter. Nu de ster en daarna het nieuws dat gelezen wordt door Renate Evers. Tenminste, dat is de bedoeling. Goed nieuws voor ondernemers. Speciaal voor u heeft KPN een goede deal op mobiel internet.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 De politie in New York heeft 80 mensen opgepakt bij een betoging tegen het financiële systeem. Volgens de demonstranten trad de politie buitensporig hard op. De politie zegt dat de meeste arrestanten het verkeer hinderden. Onder het motto Occupy Wall Street bivakeren betogers al een week in een tentenkamp in Manhattan. De vergadering van het IMF heeft niet tot concrete afspraken geleid over bijvoorbeeld het vergroten van het steunfonds. In een verklaring wordt wel een daadkrachtige aanpak van de Europese schuldencrisis beloofd. Er staat dat het IMF gaat bekijken welke middelen het nog heeft om de crisis te bestrijden. Ook hebben de Eurolanden beloofd om alles te doen wat nodig is. In Londen hebben 12.000 moslims betoogd tegen extremisme en terrorisme. Ze spraken over een gematigde, tolerante invulling van hun geloof. Tijdens de manifestatie waren er op een groot scherm speeches te volgen... van onder andere premier Cameron en VN-chef Ban Ki-moon. En vandaag worden de laatste stierengevechten gehouden in Catalonië. Daarmee komt een einde aan een eeuwenoude traditie. Catalonië is de eerste regio op het Spaanse vasteland die het stierenvechten verbiedt. Op de Canarische eilanden geldt al twintig jaar een verbod. En tot zover het nieuws van dit moment. Het weerbericht van Weeronline. Onder invloed van een hoge drukgebied is het de komende dagen vrij rustig na zomerweer. Vandaag begint de dag op veel plaatsen nevelig of mistig, maar deze lost met het opkomen van de zon snel op. Wat rest is een zonnige dag met in de middag slechts enkele stapelwolken. De maxima variëren van 20 graden aan zee tot 23 of 24 graden in het zuidoosten. En daarbij staat maar weinig wind. Morgen schampt een storing het noordwesten en is er tijdelijk meer bewolking. Er kan bovendien wat lichte regen of motregen vallen. De temperatuur valt dan ook weer iets lager uit.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 Anne Schulp is paleontoloog bij het Natuurhistorisch Museum in Maastricht. Hij is niet alleen expert op het gebied van dieren uit de lang vervlogen tijden, waaronder de mosasaurier, maar hij laat ook zijn licht schijnen over de huidige mens. De hunkerende man, om precies te zijn. Hier is Anne Schulp. Er is veel leed tussen de lakens in Azië. De vraag naar neushoornhoornpoeder heeft er zulke proporties aangenomen dat zelfs opgezette exemplaren in musea eraan moeten geloven. In Luik werd in juni al een hoorn gestolen... en een maand geleden verdween een neushoornhoorn uit het museum in Rotterdam. Fijngemalen neushoornhoorn is een gewild en prijzig ingrediënt... in de meer exclusieve natuurgeneeskunde in het Verre Oosten. Het is onder meer populair als een aphrodisiacum... en begrijpelijkerwijs stukken duurder dan Viagra. Je zou voor de prijs mogen verwachten dat je er een monumentale erectie aan overhoudt... maar het achterliggende farmaceutische principe ontgaat me. Neushoornhoorn bestaat vooral uit een keratinevariant het soort materiaal waar ook haar en klauwen uit bestaan. Waarom zou je neushoorn omleggen als je met de inname van een geblenderde pluk haar uit je eigen doucheputje hetzelfde resultaat bereikt? Het gaat dus duidelijk om de vorm, de suggestie en niet om de inhoud. Het effect, dat zit bij dit soort patserplacebo's volledig tussen de oren. Dat het om zeldzame, grote, stoere, beschermde en prijzige dieren gaat, dat maakt het extra exclusief. Een luxe product om mee te pronken. Waarom moet het dan nou verder als de neushoorn straks echt helemaal op zijn Welke dieren zijn dan aan de beurt? Wat dartelt er daarbuiten nog meer met een vier rechtopstaand beeldruim rond? Als ook de museumneushoorns op zijn... dan vrees ik dat straks de triceratopskeletten aan de beurt zijn. U kent hem wel, die dinosaurus met drie hoorns. Paleontologen zijn er nog niet over uit... of er veel keratine om die triceratops heen zat... maar dat is eigenlijk irrelevant. Het beest is groot, dat telt. En de vorm en de grootte van de hoorns... daar trekt zelfs een neushoorn wit van weg. Maar moet het per se een hoorn zijn... Misschien wordt het tijd dat we de natuurbeschermingsbudgetten eens op een heel andere, meer creatieve manier gaan inzetten. Het wordt tijd die Aziatische markt met een soort gecoördineerde guerrilla-marketing te bestoken. Het is immers de vorm die telt. Misschien moeten we eens aan de slag met een niet met uitsterven bedreigde zeekomkommer. Zeekomkommers worden in Azië al veel gegeten. We moeten dus wat exclusiever in de markt zetten. Laten we met zeekomkommerpoeder uit Arabië wat marktaandeel van het neushoornhoornpoeder afsnoepen. In het Arabisch kennen ze de zeekonkommer als de zop al-bahar, de pimel der zee. Die associatie heeft het dier al mee. Gedroogd, gepoederd en dan stiekem bijgemengd met een flinke dosis aspirintjes en viagra... moet het toch lukken om het neushoornhoornpoeder daar uit de schappen weg te concurreren? Het gaat immers om de vorm. Muziek met een titel die mij zeker aanspreekt. Promenade Walking the Dog was dit van George Gershwin. Als het aan de verpakkingsindustrie ligt... dan stoppen we zo snel mogelijk met statiegeld op flessen. De Jumbo Supermarkt in Eerbeek die beweegt juist in de tegenovergestelde richting. Sinds enkele maanden kun je er blikjes en kleine plastic flesjes in leveren. Ja, de beloning is weliswaar niet heel erg hoog, vijf cent per stuk. Maar toch is het op dit moment knap lastig... om nog blikjes te vinden in de bermen van Eerbeek... Verslaggever Rolf Hartogensis probeert het toch. Samen met Jan, die ja, zo'n beetje professioneel blikjeszoeker is. Hier, hier in de berm. Daar ligt een. Hier zie je. Moet ik hem even pakken? Ja, hier. Jij pakt hem? Ik pak hem even, ja, maar ik heb mijn handschoentjes bij me. Oh, je doet eerst je handschoentjes aan? Ja, joh. Jan Wijenberg en zijn fietsbak. Het is een beetje een raar plaatje, maar de gepensioneerde die woont niet eens in Eerbeek. Maar fietst wel rond in de hele regio op zoek naar flesjes en blikjes die hij vervolgens weer kan inleveren in Eerbeek. Jan, leg eens uit, waarom doe je dit? Uh, ergens omdat ik het leuk vind. Ik vind het leuk omdat die troep dan verder weg is. En ik krijg er wat voor, dus dat zit er tussenin. René Heersink, je bent initiatiefnemer van dit project. En je bent van het bedrijf Tomra. En die maakt normaal dit soort apparaten. En dit apparaat, dat ziet er precies hetzelfde uit als die andere fles-inneemband. Is die ook hetzelfde, of? Ja, qua, qua functionaliteit is die hetzelfde. Uh, de, de automaten die er al staan, 4200 in, uh, in Nederland, die kunnen ook hetzelfde doen. Flesjes en blikjes uh, innemen. Uh, het enige wat deze automaat extra doet, is uh, datgene wat hij inneemt, dat compacteert hij. Dus hij verkleint het. Dus eigenlijk al die 4200 apparaten die er al staan in Nederland, die zouden dit kunnen doen? Ja, absoluut. Die zou je kunnen inzetten om zwerfafval uh, op te ruimen. En, uh, Oftewel, de infrastructuur die is er al. De, de complete infrastructuur ligt er al. Ja. En nou heb je juist de verpakkingsindustrie die de laatste tijd zich roert en roept. Ja, nou nee, dat, dat hele statiegeldmodel daar moeten we vanaf. Dat, dat is juist tegen, tegen dit model in. Um, ik denk dat uh, de industrie uh, ziet dat uh, statiegeld, of vindt dat statiegeld uh, verkoopbelemmerend werkt. Uh, er komt natuurlijk uh, 10 cent of, uh, of, of een kwartje bovenop de verkoopprijs. Weliswaar krijg je dat terug uh, als je het weer terugbrengt. Maar ik denk dat, dat, uh, dat ze dat als een drempel uh, zien. Maar er wordt ook gezegd, hè, het, het idee van plastic heroes, dus het inzamelen van plastic. We zijn steeds meer aan het scheiden. Waarom zouden we nog staatsgeld doen? Die nascheiding, die is toch efficiënt. Het is heel belangrijk om onderscheid te maken tussen uh, hoogwaardige recycling en, en laagwaardige recycling. En dan, dan noem ik laagwaardige recycling, je kunt van ieder uh, vorm van kunststof kun je natuurlijk een bermpaaltje maken. Uh, maar uiteindelijk is dat uh, een, een uitstel van, van, van het weggooien. Uh, hoogwaardige recycling, dat noem ik dan uh, datgene wat je, dat je hetzelfde producten weer van kunt maken zonder toevoeging van nieuwe grondstof. En dan ben je als maatschappij goed bezig. Ah, hier ligt nog een... Uh, die wil niet overal. Een halve liter cola, die pakt... Die ja, pak... die wil die wel, toch wel. Ja. Oh, maar dit is, dit is een flesje wat normaal niet wordt gepakt. Jawel, deze pakt die wel. Ja, maar deze automaat, maar elders in Nederland niet. Halve nee, liter. Nee, nee, nee. Het nee, nee, nee. is alleen voor de niet-staatsgoud, dat de vlechtjes. Deze. Dus, halve, ja. halve liter, hoeveel ja. krijg je hiervoor? Halve liter is vijf uh, cent. We zijn nu een tijdje op weg, hoeveel hebben we nu binnen? Hoeveel geld? Nou, we zitten toch nou al aan, uh, aan een uh, dubbeltje. Nou al. Ja. We zitten nu aan tien cent. Ja, tien cent. Ja. Hm. dan komen we nu zo daar. Denk ik dat nog meer Ja, dat is ook goed. Daar gaan we. Ja, Bedrijfsleider Kasper Heijnen, wat, wat halen jullie jezelf op de hals op deze manier? Nou, inmiddels al uh, heel veel, uh, blijkt wel. We zijn nu uh, vanaf 1 juni onderweg, dus dat is een, zeg maar een, een drie maanden ongeveer. En uh, niet wetende wat er ging, ging gebeuren, maar gewoon vanuit enthousiasme uh, gestart. En uh, ja, we hebben ons veel op de hals gehaald. Uh, inmiddels uh, bijna 150.000 blikjes ingenomen. Ja, en... Het is geen statiegeldmodel. Want mensen betalen niet over een blikje. Want je kan gewoon. Bij de concurrent kan je ook een blikje halen, maar die moet ja. je hier eh, dan er doorheen gooien. Jullie betalen daarvoor. Ja, ja dat, dat, dat klopt. Uh, het is geen statiegeldmodel inderdaad. Uh, we hebben ook gezegd van we geven een bonus. En het is eigenlijk ontstaan vanwege het feit dat we ons storen aan het zwerfvuil. En bij Eerbeek, uh, waar we zitten, het hadje, uh, niet hadje, maar het randje, Veluwe, uh, Dat willen we graag groen houden. Ja. En, um... en nou is het natuurlijk een bijkomend voordeel... Dat, dat alle jannen van deze omgeving natuurlijk massaal op zoek gaan... naar alle blikjes en kleine petflesjes en die hier inleveren... en vervolgens bij de Jumbo boodschappen gaan doen. Dus ja. het heeft ook wel weer zijn voordelen voor jullie. Uiteindelijk is dat zo, maar... De zo hebben we dat ook naar onze klanten vertaald van luister eens, wij geven een bonus het enige waar we daarvoor terugvragen is dat we niet cash uitkeren, maar dat je de boodschappen voor doet en dan uh, je, je korting krijgt zeg maar, op, je, op je aankopen want dan is het voor ons ook nog een keer interessant en daarom kunnen we die bonus geven. Goed hey, goed was mijn dag hier wel hoor. Maar je hebt de blikjes binnen. Ja ik heb er weer een paar. Op de Bon komt hij. jou ja, binnen. Nou, nah, dat is toch weer 40 cent voor Jan. Het project van Blikjes inzamelen wordt uitgebreid. Ook de inwoners van Vledder, Gorkum, Hengelo en Veldhoven kunnen aan de slag. Daar komt binnenkort ook een Blikjes inzamelpunt. MUZIEK De Marche uit de balletsuite Dardanus van de Franse componist Jean-Philippe Rameau. De Amsterdamse Artistsbibliotheek staat vol met bijzondere... en zeldzame natuur natuurhistorische boeken en manuscripten. Schrijver Alexander Reuwijk heeft deze bibliotheek als decor gebruikt... voor zijn boek Darwin, Wallace en de Anderen. Samen met de Engelse wetenschapper Redmond O'Hanlon... u kent hem nog wel, van het tv-project Beagle maakt hij in het boek een reis door de geschiedenis van de evolutiebiologie? En ook biologen Midas Dekkers en Thijs Goldschmidt doen een duit in het zakje. Henny Radstaak is met Alexander Reewijk en Thijs Goldschmidt... in de artesbibliotheek, waar je terug in de tijd waant. Dit is de trap die jij ook beschrijft in het boek, waar in het begin Redmond O'Hanlon met zijn koffer naar boven ja. slepen, twee verdiepingen de ja. trap op komt stommelen. Ja, ik heb een koffer met uh, uh, twee mappen met handgeschreven vellen. Met daarin zijn hele onderzoek uh, wat hij veertig jaar lang heeft uitgevoerd. Uh, uit Darwin en Wallace en andere natuuronderzoekers. Wij zijn op de tweede verdieping van de bibliotheek. En lopen op een soort viede uh, nu langs. Uh, mooie boekenkasten <laughs> met, nou ja, ik hele ouderwetse mooie ruggen van boeken. En hier staat... Ja, de buste van Charles Darwin. Met bekende baard. Ja, met bekende baard en uh, kaal hoofd. Ja, dat, Het past gewoon zo goed hier um, in, in deze bibliotheek. En, en de hele collectie ik, he, voor dit boek, voor Darwin, Wallace en de anderen, uh, ja, ben ik kriskras dwars door de hele bibliotheek heen gegaan. En heb bijna uh, ja, overal wel wat vandaan gehaald wat, uh, wat ik kon gebruiken. Vinden wij hier nou ook echt de Origin of Species van Darwin? Um, nou, niet de eerste druk op dit moment, want die is uh, op dit moment even elders. Misschien um, normaal wel. Hè? Hij is hier normaal wel, uh, maar ik kan wel andere drukken laten zien. Uh, namelijk de, het exemplaar van Redmond O'Hannon zelf. Uh, hij heeft onder andere zijn, zijn eigen boekerij uh, vanuit Oxford hiermee naartoe genomen. Althans, een deel daarvan. In die koffer? In de koffer. Um, en daar kunnen we wel even naartoe lopen. Ja. Dit is de kast, daar uh, staat op Bibliotheca Redmondiana. Dit is het exemplaar van Redmond. En dit is een zesde druk. En dat is de allerlaatste druk die... Darwin zelf heeft geredigeerd. En dit is dus eigenlijk ook de druk die in moderne uitgaven uh, wordt gebruikt... Uh, en vertaald en, en herdrukt. Je hebt nu een, ja, een boek met een groene kaft in je handen. Ja. staat alleen op de rug staat Origin of Species, Darwin. Moet je er niet bij zeggen dat die eerste druk echt de beste is... en dat hij de, de radicaalste is... en uh, dat Darwin in latere drukken toch concessies heeft gedaan aan zijn critici... Ja, inderdaad, kort na het publiceren van The Origin of Species... kwam Darwin natuurlijk behoorlijk onder vuur te liggen vanwege zijn werk. Inderdaad, door beroemde wetenschappers uit zijn tijd... als bijvoorbeeld Freeman Jenkin en William Thompson, later bekend als Lord Kelvin. En dat is inderdaad waar jij me mee geholpen hebt met het punt bijvoorbeeld tijd. Darwin had natuurlijk voor zijn theorie, die dus heel traag verloopt... heel erg veel tijd nodig om... Ja, om te kunnen, van de ene soort naar de andere soort te kunnen ontwikkelen... of meerdere soorten te kunnen ontwikkelen. Nou, überhaupt om de totale biologische Precies. diversiteit op aarde te kunnen verklaren... Ja. Eh, moest er een enorme tijdspanne ter beschikking zijn... Ja. voor een zo traag verlopend proces als eh, Darwin meende dat die evolutie ja. was. Eh? Ja. Wij weten nu dat de aarde, wat is het, 4,5 miljard jaar uh, oud is... maar dat was toen nog helemaal niet wisten we helemaal nee, iets over. Ja. Allereerst, de meeste mensen waren creationist... en dachten waarschijnlijk dat uh, de wereld misschien 6000 jaar ja, oud was. Ja, 4004 voor Christus uh, was een soort stapel kolen aangestoken... wat de zon was, waardoor ook leven mogelijk was. En, uh, ja. en dat was inderdaad dus een kleine, kleine 6000 jaar uh, op ja. dat moment. Wat ik opmerkelijk vind, is dat Darwin heel vaak wordt afgeschilderd... als iemand zonder enige mathematische aanleg. Maar dat hij toch nog voordat hij met de Beagle vertrok, en toen was hij vooral geoloog... schattingen maakte van de ouderdom van de aarde. En eh, dat deed hij in een gebied, het Weald bij Brighton en Dover. En op grond van erosiesnelheden kwam hij toen... tot de bepaling van de ouderdom van de aarde van 300 miljoen jaar. En hij bedacht, waarom zou dat nou per se het oudste gesteente op aarde zou zijn. Dus uh, die aarde zal wel veel ouder zijn. Maar toen kreeg hij kritiek, onder andere van uh, Thomson, Lord Kelvin... Uh, uh, ontwikkelaar van de thermodynamica, die uh, heel gezaghebbend was. En die bepaalde, nee, die aarde kan nooit ouder zijn dan 200 miljoen jaar. En dat was een enorme klap voor Darwin. En hij heeft toch... Uh, Calvin gevolgd in die latere drukken van de origin. Het gaat eigenlijk altijd over Darwin. Maar het aardige van jouw boek is dat het al gauw gaat over andere biologen... evolutiebiologen die in ieder geval bezig waren ook daarmee. Zoals Wallace. Ja, Alfred Russell Wallace uh, is een hele wonderlijke uh, figuur. Al heel erg vroeg, in begin de 40e jaren van de 19e eeuw... schrijft hij al uh, letterlijk de woorden The Origin of Species. Je schrijft erover dat... Uh, Wallace is op een gegeven moment uh, zit veel in Zuidoost-Azië, in, in de molukken is die, en hij en daar krijgt hij malaria. En eigenlijk tijdens een koortsaanval heeft hij een soort ingeving. En zet in twee avonden eigenlijk alles op papier waar Darwin nou, hoe lang over gedaan heeft? Twintig jaar. Ja, nou, het is, wat heel fascinerend is, uh, dat wil natuurlijk niet zeggen uh, uh, dat hij dat in die ene nacht uh, ingegeven heeft, heeft gekregen, hoe die theorie. Eigenlijk in zijn werking zou moeten gaan. Wat je bedacht is dan het idee van evolutie door natuurlijke selectie. Is, ja. En ja, dat is maar één schakel in ja. dat hele bouwsel van Darwin. Nou gaat het in jouw boek ook over een Nederlander die een belangrijke rol heeft gespeeld bij de evolutiebiologie, een botanicus, Hugo de Vries. Ja, Hugo de Vries um, um, ging zich op een gegeven moment mengen in het debat... tussen Wallace-aanhangers en Darwin-aanhangers, even heel grof gezegd. En het verschil tussen die aanhangers van Wallace en Darwin was... dat de Wallace-fans waren van mening dat de natuur geen sprongen maakt. Een, een term die al ooit door Linnaeus uh, gebruikt werd. Um, maar waarbij dus de natuur heel langzaam in minimale stapjes uh, um, ja, veranderd. Terwijl Darwin ook wel van mening was dat bijvoorbeeld er grotere sprongetjes gemaakt kunnen worden. Hugo de Vries, de botanicus, die uh, in eerste instantie heel erg gefascineerd was door plantgroei en wortelgroei... Uh, besluit op een gegeven moment om uh, um, dat onderzoek op te pikken als... Eigenlijk als Darwin aanhanger. En uh, om te bewijzen dat Darwin en, en zijn mutatietheorie, mutatie, um, ja, de sprongentheorie zal ik maar zeggen, um, dat dat juist is. Hij heeft daarover gecorrespondeerd met, uh, met Darwin. Nou, hier in de doos um, zitten de Darwin-brieven. Mooi oh, in plasticjes natuurlijk, om te beschermen. En ze zijn zo, het lijkt echt alsof ze gisteren geschreven zijn. En hierin schrijft hij... Uh, dat hij het een prachtig uh, onderwerpkeuze vindt van de Vries... om het onderwerp over variatie um, op te pakken. En dat als hij zelf jonger was geweest... dat hij dat heel erg graag had willen doen. Maar um, ik denk eigenlijk dat Hugo de Vries uh, nog altijd onderschat is. Hè? Zijn rol ja. als geneticus. En uh, ja. dat als hij een Engelsman of een Amerikaan zou zijn geweest... dat hij misschien wel veel meer erkenning zou hebben gehad. Ik vind het wel bijzonder om hier... Ja, bij deze brieven te staan met het originele handschrift, ook ondertekend. Ch. Darwin. Thijs, doet dat wat met jou? Zeker, ja. Ja, Darwin is toch wel uh, misschien wel mijn allergrootste held. Dus uh, ja. ja. We staan nu in die prachtige bibliotheek met die, met die mooie oude kasten. En met die boeken erin. Het is echt schitterend feest om hier te zijn. Hè? Ja, het is echt een 19e-eeuwse bibliotheek. Met, met ook echt een, um, een zwaartepunt op de 19e eeuw. Je bent 150 jaar terug in de tijd eigenlijk. Ja, daar komt het wel een beetje op neer. Tenminste, dat is wel het gevoel wat ik vaak heb als ik hier, uh, hier binnenloop. Ja. Nee, je, je krijgt inderdaad het gevoel dat je in een andere tijd uh, terechtkomt. En dat je, als je naar buiten zou gaan. Uh, ja, heel nieuwe zoogdiersoorten zou kunnen ontdekken die vermoedelijk uh, alweer uitgestorven zijn als je eenmaal uh, buiten komt. Ja. Thijs Goldschmidt en Alexander Reewijk. Uh, er valt natuurlijk nog veel meer te vertellen over de evolutiebiologen. Henny Radstaak maakte ook een langere versie van deze reportage... en die zette hij op vroegevogels.vara.nl. Het boek Darwin, Wallace en anderen ligt vanaf komende donderdag in de winkel. Uh, maar we verloten er ook vijf. Kijk op onze site hoe u kans maakt op zo'n exemplaar. Ik zit nog even in mijn telefoon. Ik wil jou een foto laten zien. Ik ben namelijk naar Midden-Frankrijk geweest de afgelopen week. Ja. En ik heb daar een beest gezien. En nou ben ik er nog niet uit of het nou een uit de kluiten gewassen muskussenrat is. Of een capybara. Of een moermoltier. Uh, ik ga hem even op de blog uh, oh, ja. zetten. En dan kijken of iemand mij Groot, dik beest. het antwoord kan geven. Groot, dik beest. Tot zo. De actualiteit van de geschiedenis. Onvoltooid verleden tijd op de radio. OVT. Met deze week... Wiegel heeft gezegd Groeneveld...